De Levenslagersrookworst deze week nergens goedkoper. 275 gram, maar 1,69. Geslaagd reisje. Ja, zicht dat. Hands van voeding. Aldi. La Cubanita introduceert Cuba Completa. Van zondag tot en met donderdag onbeperkt tappas, desserts en drankjes om maar 36,50. Reserveer snel op Cubanita.nl. Viva la Cubanita.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 Met Rebecca Hallo, je We beginnen in Milaan, want ze hebben er weer een medaille bij op de winterspelen. Antoinette Rijpma de Jong wint het goud op de 1500 meter. En dat klonk zo net bij de NOS. Oh, wat mooi! Antoinette Rijpma de Jong, Olympisch kampioen. Nou, nou, nou met 1,54,09. Wat is dit fantastisch voor Rijpma de Jong? Ja, Femke Kok die grijpt net mis. Zij is 50 geworden.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 heeft veel steun nodig om plannen er doorheen te krijgen. De Amerikaanse president Donald Trump noemt het een schande... dat een groot deel van zijn importheffingen onwettig zijn verklaard... door het Hooggerechtshof. Hij probeerde die in te voeren via een noodwet, maar dat mag niet. De kans bestaat dat Amerika straks miljarden terug moet betalen. En rijinstructeurs in Zoetermeer en Rijswijk die hebben niet helemaal het goede voorbeeld gegeven. Twee instructeurs en twee leerlingen zijn namelijk betrapt op het rijden onder invloed. Ze testen positief op cannabis en op speed. De twee instructeurs hebben onder meer een rijverbod gekregen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond veel regen, het koelt af tot een graad of 6. Morgen een mix van wolken en zon bij maximaal 12 graden. Rebecca, dankjewel weer. Kybermuziek verkeer krijg je van Flitsmeister. Er en een paar vertragingen. Je krijgt ze langer dan een kwartier. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam, tussen Vinkenveen en het AMC-ziekenhuis, daar een kwartiertje vertraging. Dan nog de A12 Arnhem richting Oberhausen. tussen Oudijk en Duitsland, daar ook een kwartiertje vertraging. En als laatste de A37, knooppunt Holsloot richting Meppen. tussen Zwarte Meer en Duitsland ook een kwartiertje vertraging. Er zijn ook nog een paar flitsers gemeld. Eentje op de A1 naar de richting Amsterdam, ter hoogte van Muiden. Ook nog een op de A4, Leiden richting Amsterdam, ter hoogte van Hoofddorp. En nog een. De A50 Zollen richting Apeldoorn bij hectometerpaal 22.3. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lekker! Het is weekend! Gezellig! En die trappen we af, zoals altijd natuurlijk, op de vrijdagavond. Met het foute uur. Ik ben wie het Het foute uur. New music. Tom en Bram. We zijn nog goedkoopste vervangers, want dan hoeven ze maar één naam van de show te vervangen. Ja, maar het is wel een andere Tom. Niet dat je denkt, krijgt Tom van de Weerd, nee. Nee, dat klopt. Maar het Onderaf. logo kan voor de helft doorgeknipt worden. Dat ja. is het voordeel. Uh, ja, die jongens die zijn op een soort uitwisseling naar de middagshow deze week natuurlijk. Dus vanavond zijn ze even vrij, nemen wij het van ze over. Morgen hoor je ze weer gewoon tussen 12 en 3 hier op Q. Wel vertrouwd, wel vertrouwd. Wel vertrouwd, wel vertrouwd. Maar uh, ja, het te leuker uh, dat wij het weekend mogen aftrappen natuurlijk op de vrijdagavond. En uh, veel mensen hebben vakantie natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja, Iedereen is natuurlijk lekker aan het vieren. Dus oh, vakantie. Uh, dat is echt lekker. Lang niet iedereen, want uh, bij mij in de straat. Die ligt helemaal open. Die zijn, oh. helemaal het, uh, zijn de riolering aan het vervangen namelijk. En dan zie ik ook de bouwvakkers die daarmee bezig zijn. De stratenleggers en zo. Die hebben geen vakantie hoor. Die beuken gewoon door. Weer ja, en wind. Ja, maar dat zijn echt helden. Dat zijn echt helden. Ja, ik ben benieuwd hoe, hoe dan je week eruit ziet. Hoe je weekend eruit gaat zien. Ben je juist extra aan het chillen. Omdat het dubbel vakantie is. Of geniet je gewoon even lekker. Even achteroverleunen. Omdat je het echt verdiend hebt. Ja. Laat het even weten via de Q-Music app, de weekendplannen. De weekendplannen, goed idee, laat het horen. Zometeen een battle tussen Ricky Martin en Chris Cross met Jump. Eerst gaan we even met die heupjes op en neer. Wesley Bronckhorst. Aha, tjim tjim. Vrijdagmorgen half negen morse koffie op mijn krant. Ik ben niet bij de les, wat is er aan de hand? Maar ook op de wereld, er is niemand zoals zij... Dat zien we open mis bij mij. Ga we weer op romen? Pizza met tonijn. Zou de maffia vermoorden om bij jou te kunnen? Op je wacht, met jou in mijn gedachten aan de Bar in Café No blijf altijd op je wachten, maar nu. In in Dit is het foute Uur. Och, en hoe? We trappen je heerlijke vrijdagavond af, je weekend af... met het foute Uur. Tom en Joe hier op de plek van Tom en Bram. We hebben gevraagd, hoe ga jij het weekend in? Nou, onze luisteraars gaan heerlijk het weekend in, zeg. Ja, maar die gaan niet alleen weekenden in. Die gaan hele vakanties in. Dus uh, Simone zegt ook, okay, Tom en Joe, gezellig om jullie te horen. Fijn weekend. Maar bijvoorbeeld uh, bij Jander, die zegt... ja, ik ben net vrij van werk... en ik ga nu lekker heerlijk een midweekje naar Centerparks... Ja, die heeft er gewoon een hele vakantie van gemaakt. Ja, Ricardo lekker. hetzelfde. Morgen een heerlijk dagje naar de sauna met mijn vrouw. En dan dinsdag een dagje werk. En dan een paar dagen naar Ierland. Oh, Amanda ja, Pijns drinken. Dat is fantastisch. Amanda die gaat lekker een weekendje weg naar Texel. Iedereen gaat er helemaal lekker op uit. Ik word er helemaal vrolijk van. Ja, ja nee, jij krijgt ook een beetje fomo. Jij, zei, ja. jij ging door die appbox. Als "God, zei: maar iedereen gaat weg. Nou ja, wij zijn vandaag aan het werk, morgen aan het werk. overmorgen aan het werk. Allemaal prima. Maar ik word wel een beetje jaloers. Op iedereen. Die heeft echt, echt top. Stuur even heel veel foto's, ben ik er voor mijn gevoel toch een beetje bij. Beste weekend is uh, voor Janny, denk ik. We Gewoon werken en naar de bingo. Ik ga achter Jannie aan. Ik wil ook naar de bingo. Grappen maken van de bingo club, dat hoor ik gelijk. Dat hoor je meteen. Dan kan je naar Ierland, kan je naar Centerparks, kan je naar Tessel. Nee, Jannie gaat even werken naar de bingo. Dan hebben we een tof weekend. Uh, we gaan ook door met stemmen. Britney Spears of The Spice Girls. Laat het weten via de Q-app. Wat wil jij horen in het Foute Uur? Eerst een zizi tap voor je. In het foute uur op Q-Music. Dat uh, nog steeds in volle gang is. Gaat zo meteen verder. En het leuke is, je kan stemmen op de volgende track. Ricky L, Born Again. Babylonia. Oh, dat is moeilijk kiezen. Want je kan ook nog kiezen. Dus de Destination Calabria. Cala Calabria. Calabria. Calabria. Destination Calabria. Je hebt er nog nooit van gehoord, hè? Geen idee. Als je, hoe, maar... denk je, hoe denk je dat die gaat? Destination Calabria. Nou, ik kom best in de buurt. Oh, deze, is, dacht ik wel. Hier ga ik op stemmen. Laat het weten, in de queue hebben Little Mini.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 TV-music-verkeer krijg je van Flitsmeister, zijn een paar vertragingen gemeld. Op de A1, Hengelo richting Osnabroek, tussen Otterzaal-Zuid en de Duitse grens, 10 minuten vertraging. Dan op, de, dan op de A12, tussen Arnhem en Oberhausen, tussen Oud-Dijk en Duitsland, ook 10 minuten vertraging. Dan op de A37, het Holsloot en Meppen, daar ook 10 minuten vertraging. Verder zijn er nog wat Flitsers gemeld, op de A1, Naarden richting Amsterdam, ter hoogte van Muiden. Op de A4, Leiden richting Amsterdam, ter hoogte van Hoofddorp. En als laatste op de A50, Zwolle richting Apeldoorn, ter hoogte van Heerde, bij hectometerpaal 222.1 Your music. Tom en Joe. Bah, we gaan verder met het foute uur met de favoriet van Joe, Destination Calabria. Yes, Destination Unlove Met Tom en Joe op de plek van Tom en Bram. En we vroegen net. Ja, wat ben je eigenlijk aan het doen? Wat zijn de weekendplannen? Laat het even weten in de Q-app. En wordt het massaal gedaan, het, Joe? Ja, meerjaren bestuurd. Ik ben uh, ons weekend lekker goed aan het beginnen. We zijn onderweg naar vrienden. En ik zit lekker warm onder een dekentje als bijrijder. Ja, dat is de beste plek. Misschien moet je er wel terugrijden, dat is dan weer minder. Rachel, die zegt afgelopen weekend gewerkt, maar nu vijf dagen vrij. En maandag en dinsdag naar Disneyland. Mega leuk. Ja, er is alleen één luisteraar. Ja, die topt eigenlijk iedereen qua drukte in de agenda. Wendy, goedeavond. goedenavond. avond. Goedenavond, dankjewel. Hé, goede avond Wendy. Nou ja, kijk, als we een award zouden uitreiken voor de drukste agenda van het weekend, dan zit jij zeker bij de genomineerde Wendy. We beginnen even met vanavond. Jij zit nu al uh, in de make-up, want je hebt ja. een feestje, begrijp ik. Jazeker, mijn allerliefste schaapje Mark. Die is afgelopen dinsdag 43 jaar jong geworden. En dat gaan we vanavond heerlijk vieren met vrienden en familie. Hé, hey, gefeliciteerd, wat mega leuk! Ja, dankjewel. Maar daar houdt het weekend dus niet op, want dat is dus vanavond, de vrijdagavond. Wat staat er dan morgen op het agenda? Morgenavond hebben we de housewarming van een kameraad zijn tweede huis. Ja. In het tweede huis, dat is de vrachtwagen. Dus dat is uh, wordt morgenavond even ingewijd met een oh. bolletje. Jullie gaan oh. de vrachtwagen inwijden. Hoe, uh, hoe werkt dat? Ja, ik heb geen idee. voor mij voor het eerst, dus ik ga me verrassen morgen. Maar dat is niet echt een huis, maar het is meer een vrachtwarming dan. Ja, voor, ja, zo kun je hem ook noemen. Ja, ja en En dan ga, ga je niet dan allemaal in die laadbak staan? Of hoe moet ik dat voor me zien? Want bij een housewarming dan ga je echt bij iemand dat huis bezichtigen... en dan neem je nog een ja. kamerplant mee. Of is het, het zo'n grote vrachtwagen dat je echt helemaal kan liggen? Dat je, dat je, allemaal, dat je er allemaal in past? Ik cabine. heb geen idee. Ik laat me verrassen, want we hebben leuke cadeautjes. Want we hebben uh, een fotolijstje voor hem in een vrachtwagen met een foto van Mark en mij in. Zodat Leugelijk. wij ook bij hem zijn in zijn tweede huis. Ja. Hij heeft van die. Ik heb van die kleine plantjes gekocht die hij in zijn dashboard zo kan schuiven. Dus heeft natuurlijk een plantje voor in zijn nieuwe huis oh, En goed. Uh, Een geurdingetje voor in zijn huisie. Dat lekker fris ruikt. Dus, en, en hoe we dat gaan doen, ik heb geen idee. Misschien wel nee. Polonaise er doorheen. De ene door deur in de andere <laughs> weer achter. Ja, nee, precies. Ook goede cadeautjes. Ook Echt weer, uh, goed. Moet, moet ik zeggen, als je, als, je, als je mij had gevraagd... ik had een bal gehakt meegenomen en een paar vieze blaadjes... voor een vrachtwagen. Maar ook, Wendy... ook niet verkeerd in een vrachtwagen, <laughs> moet ik zeggen. Ja, maar ik vind het ook goed, Wendy. En tot slot, aan de zondag nog even. Ja, zondag. Onze zoon is pas 16 geworden. Hè? Gaan we lezen te met zijn stelkameraden? Nou. Je, je, je zou zo weddingplanner kunnen worden. Niet te geloven, dit. <laughs> ja, ik ben in te huren voor feesten en partijen. <laughs> Leuk. Wendy, je kikt hem vanavond in ieder geval af met het feestje van je man. Wens je heel veel plezier? wel. Nee, Dansend in de make-up met Guus Meeuwis. Verliefd zijn. Foute UQ Music. Het was zeven jaar geleden. Midden in Parijs. Onder aan de trap van een oud paleis. En ik keek in je ogen. En jij en die van mij. Een enkele seconden En toen was het al voorbij. Maar die seconde werd een dag. Ik dacht dag die werd een maand, die maand die werd een jaar. Toen pas kusten wij elkaar en voor de allereerste keer. Daarna niet zoveel meer. Je hield nog wel van mij, maar onze liefde was voorbij. Want verliefd zijn is te leuker en makkelijker dan we waren veel te jong toen. En wisten niet van haar.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 Hey And we're taking it, we're taking it down And hey. we're going Tijdens het foute uur op Q Music. De ideale start van je weekend. Tom en Joe hier op de plek van Tom en Bram. Nu gaan we even hakken, Joe. Oh, lekker. Nakatomi and sing. Sing, sing a song. Sing out loud. Sing out strong. Don't worry that it's not good enough. For anyone else to hear. Just sing, sing Like a Virgin op Q-Music in het Foute Uur. Dit is onze derde weekend, jo. We zitten nu even op de plek van Tom en Bram. Ja, klopt. Dat wij terug zijn op, uh, op Q-Music. En um, ja, het is goed om te weten, we zijn twee jaar weg geweest. Ja. We kwamen terug hier bij de ochtendshow, Mattie en Marieke. Gezellig, oude jongens krentenbrood. denk je ja. dan? Ja. Nou, tot ik uh, te horen kreeg wat Mattie achter de schermen over mij heeft gezegd. Ja, toen hij voor het eerst jouw foto zag. Dat ik nogal dik was geworden. Luister mee. Dit zei Mattie over mij achter de schermen. Tom is dik geworden. <lacht> ja, vind ik gewoon. Maakt niet uit. Sommige mensen worden even dun. Nee. Tom is even dik geworden. Ja. Dus ik dacht, ja, uh, laat ik dan toch wel naar de sportschool gaan. ben vandaag ja. geweest. Ja. Ik moet er wat aan doen. Blijkbaar uh, zeggen collega's dat ik er dik uitzie. Ja. Heb ik spijt van. Oh ja? ja? Had ik beter niet kunnen doen. Oh shit. Ja, hoe dat zit, uh, dat hoor je zo meteen. Ook het nieuws komt eraan met Rebecca. Ja. zit erin? Nou, er is nog veel ongeloof op de winterspelen. Ik praat je daar zo even over bij. Put your body on the body.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 KVK. Hou vast voor ondernemers. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sasas.nl.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 Cubanita introduceert Cuba Completa. Van zondag tot en met donderdag onbeperkt tapas, desserts en drankjes Om maar 36,50. Reserveer snel op cubanita.nl. Viva la Cubanita! .nl. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdienst. D-reizen. Live your dreams. NCOI is al 30 jaar de opleider van werkend Nederland. Met praktijkgerichte opleidingen op erkend MBO, HBO en masterniveau.